Vooral erkenning van de fouten die zijn gemaakt. Um, en dat betekent ook dat je vervolgens volop aan de bak bent om ervoor te zorgen dat dergelijke fouten niet meer worden gemaakt. Dat je de aanbevelingen van de OVV vol overneemt. En dat je daar met elkaar, zoals dus politie, OM, de bewakers, iedereen die erbij betrokken is, vol aan de slag bent om ervoor te zorgen dat al die aanbevelingen worden opgevolgd. Oscar Pistorius blijft voorlopig in de gevangenis. Die Zuid-Afrikaanse atleet die bekend staat als de Blade Runner... kreeg in 2017 een celstraf van 13 jaar opgelegd... voor het doodschieten van zijn vriendin Riva Steenkamp. Pistorius heeft inmiddels de helft van zijn straf uitgezeten... en vroeg daarom of hij eerder de cel uit mocht. De moeder van Steenkamp had bezwaar aangetekend. Pistorius kan over een jaar een nieuw verzoek indienen. Een profielwerkstuk. Voor de meeste middelbare scholieren is het toch een beetje een moedje. Maar twee leerlingen van de middelbare school in Leeuwarden hebben het helemaal anders aangepakt. Ze maakten een programma om longkanker sneller te ontdekken door foto's van tumoren te scannen. Een van de leerlingen vertelt wat hun motivatie was. We wilden iets doen wat maatschappelijk relevant was. Uh, we hebben beide familieleden die ervaring hebben gehad met de ziekte longkanker. En we wilden het opsporingsproces van longkanker daarom efficiënter maken. Het ziekenhuis in Leeuwarden is enthousiast en bekijkt of ze er meer mee kunnen doen.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 Ook in Noord-Holland hebben we te maken met een drukke vrijdagmiddagspits. De meeste vertraging op dit moment op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en de Aansveen. Een kwartier oponthoud. De A5 hoofdorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raarzorp en de aansluiting met de A10. Hier rijdt langzaam over 7 kilometer en een kwartier vertraging. En de meeste oponthoud op, op dit moment op de A10. De A10 Noord om precies te zijn. Voor het complein staat een file van 6 kilometer... En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 to get somewhere. With a bitter guy He broke you down And he took your smile You got it wrong But you get it right You gotta trust yourself And hold your head. Oh honey, thief, I'm a thief. Oh honey, thief, don't get in. The light of deeper grey. Let me see what I don't get. The light of deeper rest, Let me see what I don't. Mm. When love gets in the way Stealth in the night I come to steal With stealth in the What I don't care to lie, I'll the best let me see what I don't care the life, I'll the best let me see what I don't get to lie, I'll be best let me see what I don't the best let me see what I don't get the lies, all the best let me see what I don't get the don't get the best let, let me see what I don't care.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 Als toen ik het origineel nog had, het gouden goud maar klein. Dit hart ik heb het pas bewust een tweede hart. Je blijft geen gouden goud ook al kopen. had je wel de kans. Want dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het al was verswaard.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 van Zandvoort op 106.9 zes We woke up Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zes van de elf resterende productielocaties voor aardgas in Groningen... gaan vanaf morgen dicht... De overige vijf boorputten blijven voorlopig nog op de waakvlamstand, zodat ze in geval van nood kunnen worden ingezet om extra gas te winnen. Internationale politiediensten hebben een onderzoek naar ondergrondsbankieren en cocaïnehandel 30 mensen opgepakt, onder wie zeven Nederlanders. De politie doorzocht woningen en panden in onder andere Spijkenisse, Waarnenburg en Utrecht. In totaal werd meer dan 2 miljoen euro cash in beslag genomen. En ook pensioenfonds PME, met zo'n 95.000 deelnemers, is slachtoffer worden van het grote software data lek. De oorzaak van het lek zit bij softwareleverancier Nebo, waar veel bedrijven gebruik van maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar een graad of 9. I'm Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки, вибрации, как обычно.